De rechters kenden Tapie een vergoeding toe van ruim 285 miljoen euro. Lagarde volgde kort geleden bij het IMF Dominique strauss Kaan op... die het veld moest ruimen na een aanklacht over verkrachting. Lagarde ontkent dat ze in de zaak Tapie een dubieuze rol heeft gespeeld. Het onderzoek van de Franse justitie kan jaren duren. In de Libische havenstad Benghazi is een gekaapte olietanker aangekomen. Opstandelingen hadden het schip gisteren voor de kust van Malta overmeesterd.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 Een groep jongeren drong een huis binnen. Twee kinderen van 8 en 13 die alleen thuis waren... werden bedreigd, waarna de groep een aantal spullen meenam. De politie. Uit ons onderzoek is gebleken dat de groep die daar de woning binnendrong, dat dat bekenden waren van de slachtoffers. Hoe die relatie precies ligt en waar ze elkaar van, van kennen, dat is nog niet bekend. We zijn nog bezig met het horen van, van de minderjarige verdachten. En we hopen dat uit dat onderzoek naar voren komt van hoe nou precies die relatie ligt. Diezelfde dag werden al drie tieners van veertien aangehouden. Deze week kwam de politie nog een zes verdachten op het spoor. De jongste is elf, de oudste zeventien. Op de jongste na worden ze morgen allemaal voorgeleid. De inval in het World Fashion Center in Amsterdam... heeft geleid tot het in beslag nemen van meer dan 800.000 euro. Er werden 16 ondernemers gecontroleerd, vooral op illegaal bankieren. Bij een van hen is 840.000 euro aan contant geld gevonden... Het grootste deel lag bij hem thuis, de rest in zijn bedrijfspand. Van de zes aangehouden ondernemers uit het fashion center zitten er nog drie vast op verdenking van witwassen. Een vierde, een buitenlander, zit nog vast omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Het weer in het midden, noorden en oosten nog geregeld zon, vanuit het zuidwesten meer bewolking en aan het eind van de middag in Zeeland regen. Het is 22 tot 26 graden, vanavond overal regen. ANB Verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat het vast tussen Knoopend Oude Rijn en Vianen 5 kilometer. Er zijn werkzaamheden, maar in de werkzaamheden is ook een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden vanaf Knoopend Oude Rijn via Houten over de A12 en de A27. Vanavond in KRO's Over de Streep confronteert de 16-jarige Robin... twee meiden uit haar klas met hun pestgedrag. Daphne en Wianne hadden geen idee dat ze het leven van hun klasgenootje zo zuur maakten. Kan onbegrip in één dag omslaan in respect. Kijk vanavond naar KRO's Over de Streep, half tien op Nederland 1. Goedendag, hier is Kees met de minder fileberichten. Zit u op de autoroute Soleil? zitten wij op de autoroute Rotterdam...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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze thema-uitzending over de situatie op de Nederlandse huizenmarkt. Het komende half uur praten we over de vraag hoe we de huizenmarkt uit de slop kunnen krijgen. Dat doen we hier aan tafel met hoogleraar Woningmarkt Peter Boelhouwer, Hans Stegenman, hoofdeconoom van de Rouwbank. Zij zijn beide blijven zitten, fijn dat u er nog bent. En welkom heten wij VVD Tweede Kamerlid Helma Neperes. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. En SP-kamerlid Paulus Jansen, ook fijn dat u er bent. Hallo. U kunt als luisteraar reageren op onze website, dit is de dag.nu. En als uw huis al meer dan een jaar te koop staat, dan mag u ons ook bellen. 0800 1 1. En meld ons dan, als u wilt, hoe uw woning eruit ziet... hoeveel mensen er tot nu toe zijn wezen kijken... en waarom ze uw huis niet wilden hebben. Enkele van u nodigen we uit om uw huis in deze uitzending... bij woningzoekenden aan te prijzen en bellen kan tot kwart over drie. Ja, fijn dat er ook politici zijn, want hun, hun, hun, hun soortnaam is al een paar keer gevallen in het vorige uur. En eigenlijk was de conclusie dat jullie de schuld van alles zijn, zo ongeveer. <laughs> ja. Nou, dat is misschien een iets te frontale aanval. Maar één ding werd hier wel gezegd. We hebben gesproken over de strengere eisen waaraan banken moeten voldoen om geld uit te lenen. waarom mensen moeten voldoen als ze geld willen lenen. En eigenlijk zei iedereen hier aan tafel, we hebben strengere regels, maar dat is nergens goed voor. Mevrouw Naperis, waarom heeft de politiek daartoe besloten? Als men met die strengere regels bedoelt, die aflossingvrije hypotheek... want ik hoorde verder allemaal gemopper op de politici. Maar, dat moest ik even toch verwerken. Ja, nee. Maar die aflossingvrije hypotheek, om daar een stuk te beperken... dat door daar te zeggen, je zult voor de toekomstige meer moeten aflossen... Dat, zeggen we, dat moet je doen, want dan gaan mensen niet meer lenen... dan ze gewoon eigenlijk aankunnen. Meneer dus dat Eichmann. is voor ons de kern. Nee, Dat is ook niet het probleem. Uh, het, het, het probleem zit er voornamelijk in het kunnen bankieren. Hè? Dus dat, dat je, dat je, hè, je hebt bepaalde regels waaraan iemand moet voldoen om een hypotheek te krijgen, en dat je daar uitzonderingen op kan maken als bank als je denkt van nou dat is een veelbelovende starter. We hebben het gehad over specialisten of over andere beroepsgroepen van eh, zelfstandigen wellicht. En die uh, mogelijkheid is ons tot uh, een grote mate ontnomen uh, met die strengere regels. En dat is eigenlijk wat je als bankier uh, het enige wat je doet, is risico's inschatten. We doen dat denk ik heel erg goed. En dat wordt nu veel lastiger en dat beperkt met name voor starters de mogelijkheden. Nou ja, zij kunnen niet meer dat geld uitlenen waarvan ze zeggen: eigenlijk is het heel verantwoord om deze persoon zo'n lening te geven, mevrouw Napieris. Nou, dan krijg ik graag die brieven, want er waren voornamelijk... de Rabobank schreef hele andere brieven met veel strengere eisen. Dus ik zit wat verrast te luisteren. Maar dan, als men echt vindt dat het te streng is... want je ziet nu al het probleem met de banken... dat de banken eh, niet rekening houden met de hypotheekgarantie. Daar hebben wij gisteren ook vragen over gesteld. Dus ik heb me wel allemaal eigen regels. Als men zegt, dit gaat te ver... Hè? als de Rabobank of andere banken, laat ik niet alleen er één noemen. Ja. Als banken verzameld vinden, ze hebben eerst gezamenlijk gezegd: je moet die aflossingsvrije hypotheek, daar moet je strenge eisen aan gaan stellen. Dat hebben ze gezamenlijk afgesproken. Dan is kan ik toch, zeg men, er zitten nog een aantal mankementen in. Nou, ja. als daar punten zijn, zeg ik, hoor ik ze altijd. Precies, graag. Meld, meld u ja. bij me ja. de andere, zonder, zonder de discussie helemaal te herhalen. Uh, ja. Er was een dreigement, laat ik het maar zo noemen, van de AFM, wat nog veel verder ging en wat het voor starters met name nog veel lastiger zou maken om überhaupt nog een hypotheek te krijgen. En dit is een compromis wat uiteindelijk uh, haalbaar bleek te zijn in de Tweede Kamer, want zo is het natuurlijk gelopen. Ja, over he. die AFM hebben wij ook wel vragen gesteld. Ik zeg dan denk ik, ja. ik zitten we dichter bij elkaar van hé, hey, de zorg wordt er niet te veel gelint terechte zorg die er is, vandaar die die beperking... Absoluut. met die aflossingsvrij nee, hypotheek, de maar ja. dat je dan ook zegt... schiet me niet weer door naar de andere kant. He? Ik denk dat dat een punt is om wel ja. over na nou, okay, te u, denken. Je zegt eigenlijk van kom dan langs met z'n allen, daar gaan we het er gewoon over hebben. Kom dan gewoon, maak helder wat nu echt de beperking is... En is ben je onredelijk veel, het. Maar het is wel merkwaardig als je eerst wel afspraken onderling hebt gemaakt. Vandaar ja, okay. ik wel een beetje zit te kijken, want er waren afspraken met financiën, heb ik begrepen. Meneer, nou, meneer Jansen. Ik SP. wil allereerst constateren dat uh, die uh, deal die er daar is gemaakt met het Nederlands Verbond uh, van Banken. Uh, dat die uh, kamerbreed gesteund is. Um, dus uh, daar is een breed draagvlak voor. En de reden daarvoor is simpelweg dat je wil voorkomen, zeg maar dat mensen te grote risico's lopen. Maar de, daarvan en, werd net gezegd, mensen lopen helemaal nou, niet te grote oké, risico's. Er zijn minder mensen dan ooit een huis uitgezet is Sterker, voor, ja. sterker ja. nog, Mag, hè? de mensen die Mag de afgelopen tien jaar gekocht lopen? hebben... die breng je daardoor echt in de problemen. Want die prijzen staan verder, gaan verder onder druk staan. Die mensen blijven met een restschuld staan. Dus je neemt een enorme verantwoordelijkheid op je als politiek. Als het is het? niet zo... Nee, ik ben het uh, dat niet mee eens. Want uh, er is zeg maar, heel veel verborgen schuld bij mensen met een eigen woning. En uh, kijk... Um, ik heb laatst een gesprek gehad met de uh, Nederlandse Vereniging van uh, Kredietverstrekkers. Uh, uh, ja. Kredietverstrekkers, zeg maar, degenen die dus aan de bak komen als mensen in de problemen zitten. En die zeggen dat uh, mensen uh, hun hypotheek eigenlijk als laatste proberen te betalen. Dus ze krijgen achterstanden met het energiebedrijf, met de drinkwater, met de zorgverzekering. Uh, ze zitten op alles te beknibbelen, zeg maar, voordat ze die hypotheek uh, niet meer betalen. Omdat ze weten: van ja, dan loop ik het risico om mijn huis uit te zetten te worden. Mm. Dus um, de bottom line is dat je pas een huis moet kopen als je voldoende geld hebt. En voldoende geld is meer dan precies 100% van wat het kost. Ja, u zegt, of, we hebben in het verleden gewoon veel te makkelijk... huizen gekocht met ja, halen. Ja, en, en daarvan ook, heb ja. ik geconcludeerd na de crisis in Amerika... de financiële crisis van, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Gelukkig was in Nederland het beleid... een stuk degelijker dan in de Verenigde Staten. Maar, uh, ook, ja, maar ook hier is het zo... zeg ik tegen Peter, Peter Woelhouwer... dat uh, er toch dingen gebeuren die niet, die niet deuken. Uh, uh, de DSB-bank was een voorbeeld... bijvoorbeeld waar ook uh, hypotheken zijn... die niet door de beugel uh, konden. Ja. En daarvan is de les geleerd van, het moet strenger worden. Maar dat tegenover moet staan. En daar heb ik eigenlijk... Ik voor de pauze niemand over gehoord: is dat er voldoende huuraanbod is voor starters? Want uh, we hebben het wel over gehad. Nou, heeft u niet heel drie goed gehoord. Drie ja. kwart van alle starters, drie kwart van alle starters, dus niet een paar, drie kwart, willen een huurwoning hebben. Ja, en geen koopwoning. Minister, die mensen willen, die... ja, ik, ik, wil, ik wil er toch nog even wat over zeggen, want er, er is toch een hardnekkig misverstand over hoe wij omgaan met het verstrekken van hypotheken hier in Nederland. Um, het probleem in Nederland is absoluut niet dat wij de risico's hier niet goed inschatten. Wij kijken heel goed of mensen hun hypotheek kunnen betalen. De problemen die ook in Nederland bestaan, of ontstaan... dat zei ik ook al voor de pauze, zijn mensen die gaan scheiden. Sommige mensen kunnen überhaupt niet goed omgaan met hun financiën... of het nou een hypotheek is of iets anders. Maar ja, dat kan je niet zien als ze op een hypotheekgesprek komt. En je kan ook niet op een hypotheekgesprek vragen van... goh, gaat u scheiden binnen vijf jaar? Dat is ook niet deze. Ik kan het vragen, <lacht> maar, <lacht> maar, <lacht> dat, dat, dat, dat gaat dat te vragen. Ver. <lacht> Maar hoe wij het doen, die inschatting die wij maken... en die we ook de afgelopen 10, 20, 30 jaar gemaakt hebben... daar zit het probleem niet in. En waar die regels nu op, uh, op gericht zijn is vooral dat het uiteindelijk lastiger wordt voor starters om een hypotheek te krijgen. En het helpt helemaal niks tegen die mensen die uiteindelijk niet gaan betalen. Want het zijn die mensen die gaan scheiden en die kunnen nog nee, precies, steeds dus dan, een hypotheek okay. krijgen. Ik wil even proberen naar een volgend punt te komen. aantal keren genoemd, niet heel vaak nog, viel mij op hypotheekrenteaftrek. Meneer Boelhauer, is dat niet een hele belangrijke factor? Nou, dit, dit is een heel onhandige maatregel. Het kost ons uh, per jaar zo'n 11 miljard uh, euro... Het en onze nou ja, de belasting nou, Ja, precies. Dus ook de huurders. Nou, er zijn heel veel mensen die daarvan profiteren. Ja, nou, dan dan ja, precies. natuurlijk Maar de huurders niet. Hè, dus dat zijn ook uh, uh, 3 miljoen huishoudens. Het kost ook de, ons heel veel welvaart. Hè. Ik heb net kritiek gehad op het Centraal Planbureau. Ik, andere berekeningen die steun ik wel van ze. Waarin ze berekend hebben. Dat het aan welvaartsontwikkeling... 1 à 2 miljard. Uh, zelfs 2 tot 3 zelfs. Als je de overlastbelasting meetelt. Ons gewoon aan welvaart oplevert. Als we dat systeem zouden hervormen. Mm. Ja, dus dat, dat, dat is gewoon pure winst. Daarnaast frustreren we op een ongelooflijke manier de woningmarkt. Dus het, het, het, de kloof tussen kopen en huren, waar we voor de pauze over gesproken hebben. Ja, je hebt het hebben. over de pauze, dat was gewoon het nieuws. Ja, over, het het het nieuws okay, voor okay. ons was het een ja, voor ons was pauze. Het even een pauze. Okay. Maar voor, die, voor, voor het nieuws we gesproken hebben, het ontwricht de woningmarkt op een enorme manier. Dus je zegt, daar moet het aan gebeuren. Ja, en we zijn ook het enige land in Europa dat wat daar nog niets aan gedaan heeft. En ook, ook zelfs in, in Engeland, hè, waar toen de conservatieven aan de regering waren, vanuit een liberaal perspectief van je moet zelf die keuzevrijheid hebben. Je moet zelf kunnen kiezen tussen kopen en huren. Gaan wij als staat niet voorschrijven ja. gezult huren of gezult kopen. Dus aanpakken? Ja, dus aanpakken. Maar niet nu, want als we dat nu gaan doen dan zijn de gevolgen helemaal niet te overzien. Dus wat je nu moet doen is een integraal plan ontwikkelen. Die liggen er overigens. En die komen straks ook vanuit de belangorganisaties aangeven. Dit gaan we de komende 15 à 20 jaar doen. En die maatregelen nemen die in dat plan passen. Die de huidige problematiek oplossen. En in dat plan al die plannen die u noemt zitten de, de, de beperking van de afstand? Zeker. Niet? En daar zit ook bevordering van starters, want dat is wat er niet gebeurt met de hypotheekrenteaftrek. Dat komt natuurlijk ook voor een belangrijk deel terecht bij mensen die al prima wonen. Ja. En je zou juist willen dat die starters, dat die geholpen gaan worden. Mevrouw We hebben wel de, de startersubsidie afgeschaft, hè, maar... Ja. Daar is niks voor teruggekomen. Nee. Mevrouw Peres in al die plannen die circuleren, komt de hypotheekrenteaftrek wel, wel degelijk aan de orde? Ik uh, zie meneer meneer weer hoor ik hier weer echt, dan ga je onrust creëren. We hebben een markt die beter moet. Daarvoor doen we nou wat met die overdrachtsbelasting? Voorlopig gewoon als proef. En laten we dan eens ophouden door voortdurend iedereen zenuwachtig te maken. Van nu nog even niet, als ik net geluisterd heb. Maar straks wel. Maar Dat moet hoort, je dus maar u niet u gewoon doen. U hoort de argumenten. Ik hoor de argumenten, maar wij denken nog net... Als VVD dat het goed is dat er een hypotheekrenteaftrek is. Maar, maar, en dan dat is een stuk rustig voor, rust maar, geeft. voor de eeuwigheid. Ja, maar je zou ervoor moeten de de de van, zeg maar een kijk, Meneer Jansen, als SP? je nu een conjunctureel probleem hebt, en dat hebben we, hmm. uh, dan zou je, denk ik, maatregelen moeten nemen die tevens zeg maar, een structureel effect hebben. Dus je moet eigenlijk geen dingen doen... die structureel fout uit kunnen pakken. En ik denk dus dat het aanpakken van die... Uh, excessieve hypotheek aftrek dat dat heel hard nodig is. Nu ook al? U zegt ik kan zou... gewoon nu hoeft niet meer nou, te wachten? Ik, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, wel eens gesuggereerd... Uh, toen Van der Laan nog uh, minister was... om te zeggen van, je moet nu aankondigen... dat je één jaar na het einde van de... van de huidige uh, conjuncturele crisis... De hypotheekaftrek begint te beperken. Kan je, kan je dat vaststellen? De einddatum ja, is, van de gegevens? Nou, dat, dat kan je bijvoorbeeld. In het aantal transacties kan je dat bijvoorbeeld ja, dat is, uh, definiëren. Ja. Er zijn definities voor mogelijk. En dan krijg je namelijk uh, daar een enorme push van. Van al die mensen die denken: van, Nou, ik wil toch gauw even meeliften ja. met die hypotheekaftrek. Dus dat zou heel gunstig kunnen uitpakken. Ja, meneer Stegeman. Ja. Kijk ja, het omgekeerde. Ja, omgekeerde. Nou, raad raad. Raad. Even, even nog wat mevrouw Napierus net zei. Van, um, er is niemand die vindt dat er op dit moment meteen. Of nou, die zullen er misschien al zijn. Maar de meeste mensen die erover hebben nagedacht. Die willen nu niet meteen iets doen aan de hypotheekrenteaftrek. Uh, niet op dit moment. Maar de meeste mensen in Nederland... Die, zijn er ook wel, die zien ook wel dat er uiteindelijk iets moet gebeuren. We hebben het niet voor niks over structurele problemen. Die komen ergens vandaan. En mensen herkennen en erkennen dat ook. Dus het meest geloofwaardig volgens mij, ook politiek... maar goed, dat moet de politiek uiteindelijk zelf beslissen... is wel nu een plan maken... En ruim de tijd nemen, zoveel mogelijk mensen erbij betrekken... en dan neem je vijf jaar de tijd om er überhaupt mee te beginnen. Ja, en dat zegt u als vertegenwoordiger... nou, niet als vertegenwoordiger, maar u werkt bij de... de Rauwebank. Ja, heel bijzonder. De Rauwebank zegt, hypotheekrenteaftrek, dan moet je op ten duur anders mee omgaan. Nou, het, het, het, het plan wat, wat wij ongeveer anderhalve maand geleden naar buiten hebben gebracht... is ook deels weer door onze eigen verantwoordelijkheid. kijk, wij kunnen de hypotheekrenteaftrek niet aanpakken. Nee. Dat, is, dat is politiek. Maar wij zien ook dat de politiek daar niet uitkomt. Het enige wat wij als banken konden zeggen, en kunnen zeggen... is van, wij gaan proberen op een andere manier hypotheken te verstrekken, Zodat het fiscale uitnutting, het dus maximaal benutten van dat fiscale instrument... dat dat, dat niet gebeurt. Ja. Dat, is het enige, nou, dat hebben wij gezegd. Want op zichzelf zegt ja. u tegen de politiek... Denk, nou, we gaan nou zo'n plan maken waarin die hypotheken in de ook staat. Waarin alles staat. Hè. Ik heb het dus... Ja. Het eigenhuis zegt dat ook, hè? dat is ja. heel bijzonder. Hè? Vanuit die kant ja. wordt maar het zelfs aangevonden. Maar waarom niet, Dat eigenhuis hoor, ik mis een hele andere dingen zeggen. Ja, dus laten we daar maar eventjes dus op houden. Maar hij heeft, nee, heeft het gezien en he, gehoord. Ik heb ja. zei... hem gehoord, maar hij zei ja. nog een paar weken geleden... Ja, heb ja. ik hem volverver horen, Verdedigen de hypotheekrente aftrekken, zo'n stuk rust. En wat je nou gewoon doet, eerst maken wij afspraken laten met zich niet overkrediteren, om met een stukje die aflossingsvrije hypotheek voor de toekomst te beperken. En dat hebben we dan nog niet gebeurd, of ongeveer al drie Dagen later wordt weer een vuurtje gestookt. Van jongens, gaan op aan die aftrek komen. Dan worden er termijnen bijgenoemd. genoemd. En de een heeft het ongeveer één jaar na de crisis, de ander dat je ziet meteen de onrust ontstaan. Ja, we zaten dus er gewoon over. We maar zijn mevrouw, niet over. Als u nou eerlijk bent, eh, de, Kijk, waarom wordt het niet in de Kamer besproken? Dat is heel simpel. Omdat zowel in het vorige regeerakkoord als in het huidige regeringenkort is dit gewoon taboe verklaard. He? Ja. Het rapport van de Vromraad van heel boelhouder naar verwees. Tijd voor keuzes uit 2007. Dat was uh, uh, nou net zo'n beetje na het aantreden van het kabinet met Partij van de Arbeid en CDA. Nou, daar had CDA een blokkade opgeroepen ja. op de hypotheekaftrek. Dus sorry, we kunnen er even niet over hebben. Snapt u het dat CDA en VVD het steeds blokkeren? Ik vind het erg dom. Maar want, snapt u het? Electoraal gezien. Nee, ik, het? ik denk namelijk, kijk, als je nou kijkt naar de achterban van de Verenigde Eigenhuis, daarom snap ik de top van de Verenigde Eigenhuis ook niet, want hun achterban, twee derde ervan, heeft het lang gesnapt van die, die onbeperkte hypotheekaftrek. Maar meneer, voor meneer was er ook dat, voor net. Die is onhandig. Ja, meneer was hier, die zat hier, die zei: We moeten wel even. Nou ja, we moeten is over Blijkbaar hebben? net gisteren ja, maar als, gedraaid. En meneer Janssen. Nee, uh, nee, nee, Verenigde Eigen Hij heeft Jats, al jarenlang een heel genuanceerd standpunt op dit punt. Hij nou, ja, heeft altijd duidelijk uitgedragen dat hij voor hypotheekrenteaftrek was. Maar hij mag standpunt veranderen dat heeft hij altijd veranderd. Maar dan zal dit dan anders. De politiek gaan uitleggen. Ik ben wel consistent, anders dan de Vereniging eigen huis. Want ik zeg ik: van jongens, hou nou gewoon wat je hebt. Die markt is al zo onrustig ja, geweest, we hebben een goede maatregel genomen. Onderscheid onder onder onder tussen de korte dus termijn en lange termijn. Als je één keer daarmee begint, van de lange termijn, dan krijg je dat in de discussie. En Helemaal ja, maar... als je over termijnen en periodes gaat praten... dan is het tien jaar en dan is het maar vijf jaar. Dan ja. heb je die discussie los. Dus daarom laat ja. gewoon ja, die maar rust. Me, mevrouw Neperis, we hebben die discussie inmiddels al, al, al vier, vijf jaar los. Die, die, steven, wordt, die, die wordt alleen maar urgenter. Omdat hè, we hebben het niet voor niks hebben over problemen op de woningmarkt... die zijn natuurlijk de afgelopen tweeënhalf jaar echt niet minder geworden. En dan is het duidelijk dat, de, dat het bij mensen gewoon blijft spelen. En, en, en dat ze eigenlijk uiteindelijk zitten te wachten van wat gaat de politiek nu eraan doen... En dan is volgens mij niet de oplossing door te zeggen dat er voorlopig niks gebeurt. De politiek heeft de overdrachtsbelasting nou ja. verlaagd. Ik denk dat dat een verstandige politieke maatregel is. Nou, de hebben te we beginnen. Het tot de zacht in ook. is een toch eens graag van u horen. Nou, ik, ik. Natuurlijk, het is op korte termijn, als we het hebben over korte termijn maatregelen, is het, uh, is het prettig voor iedereen. Ook voor de, de Rabobank betekent ook dat er meer hypotheken worden verstrekt. Maar overdragsbelasting was nou bij uitstek een instrument... om als je een integraal plan hebt, om dat in het begin te verlagen... bijvoorbeeld als je daarnaast maatregelen gaat nemen... die in eerste instantie de doorstroom zullen verlagen. En nu verschiet als je eigenlijk... Een soort meer geld als, een soort, als een soort meergeld zou je die En nu ja. geef je al je wisselgeld uh, voor een deel weg. Wat natuurlijk op korte termijn, hoe je het ook bent verkeerd... heel prettig is, maar op lange termijn uh, niet oplost. Als, nou, als oh, ja. nou de twee belangrijkste adviesorganen van de regering op dit vlak... de SER en de Vroomraad. Door vrocht rapport te maken, deskundigen die aangeven er moet echt een integrale hervorming komen. En dat kun je niet zonder de hypotheekrente aftrekbeperking doen. Als alle belangenorganisaties, echt alle belangenorganisaties... zelfs de banken in de vereniging eigen huis, aangeven. dan moet op dit vlak wat gebeuren. Ja, dan is het toch wel heel bijzonder dat de politiek al jarenlang niet bereid is om ja. daarover te spreken. En de politiek nou, specifiek dus daar is de CDU Want ik wou zeggen, de SP heeft meneer, meneer SP, van. dit moet je juist wel aanpakken. En kijk, richting mevrouw naar Peres wil ik erop wijzen. dat bijvoorbeeld in Duitsland. heb je een coalitie op dit moment van CDU en uh, FDP. Dus dat is een, uh, toch een vrij rechtse uh, kabinet. Nou, daar is uh, uh, zeg maar de reële benadering van de woningmarkt. Al sinds jaren en dag zeg maar, regel. Uh, dus het is ook niet zo dat dit nou een geloofsartikel is van liberale partijen. Ik, ik snap dus gewoon echt niet waar, waarom of de VVD op deze lijn blijft zitten. Okay, Mevrouw Peres, zit we kunnen het gewoon vragen. We ja. hebben nou meneer uh, Stegeman gehoord, meneer Boelhouwer, meneer Jans. Ik heb ook een duit in het zakje gedaan. Mevrouw Peres, leg ons ja, nog het één vind een keer wat uit. Ik wilde dat eenzijdige uitzending worden op nee. deze manier. <lacht> <lacht> we zijn daarom zo <lacht> dankbaar dat u er bent. Leg ons <lacht> nog, nog één keer al uit. Ik dat u daarvoor heel dankbaar bent. <lacht> Wij zeggen dat eigen woningbezit is een groot goed in deze maatschappij als mensen eigen woning kunnen hebben. Dat is natuurlijk het uitgangspunt, dat je dat van, van belang vindt. En dat faciliteer je dus door te zeggen... dan kun je die rente aftrekken. Andere sectoren als de huur worden door de huurtoeslag gecompenseerd. Maar helaas ook met een krampachtige huurbeperkingen die er zijn. Maar juist dat eigen bezit, dat mensen kunnen kopen... dat vinden wij van groot belang. Maar ik dat je moet zo blijven en dan hoort er dus ook bij... dat je die rente gewoon kunt aftrekken. En ik word echt helemaal moe en verdrietig. Van al dat geroep, we gaan dat veranderen, en dan doen we het niet dit jaar. Maar de heer nee, Jansen wil een jaar wachten. Moet, dat u daar daar even vind even ik van gewoon ik... heel slecht en economisch ook heel Mag slecht. Maar alle deskundigen, er is alle economen deskundigen. Die dat onderschrijft. Echt niet. Er zijn wel ook economen nee, nee, nee. die gewoon VVD stemmen, laat ik u geruststellen. Nee, nee, nee, nee. Dus er zijn wel economen nou. die dat onderschrijven. Nou, u schudt met uw hoofd, u bent het niet met me eens, ja, dan ben niet. ik nee. het niet nee. met u eens. Maar noem eens bij ik zeg dan? die aftrekken Gewoon alle economen, van ook sluimers, maar alle economen kun je gewoon... Vinden. En ja, u ben het er niet mee eens. Dat nee, stel ik de, vast. Vrijwel alle woningmarktdeskundigen en economen zijn, zijn een, een, eens duidelijk, eenluidig over dit punt. En alle West-Europese landen zijn ons, zijn ons op, op dit punt voorgegaan. En met name de liberale partijen, dat begrijp ik ook echt niet van de VVD, wat hier Jansen ook niet begrijpt. Die zijn voor keuzevrijheid. Is een echte socialist. voor keuzevrijheid en voor lagere belasting. Want je kunt ook de inkomstenbelastingen fors verlagen. Waardoor de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en waardoor we ook qua welvaart uh, hmm. vooruit gaan. Dus het is echt onbegrijpelijk dat een liberale partij niet die keuzevrijheid de voorop liberale... stelt... en dat voorschrijft en zegt tegen huurders van... gij zult meebetalen aan het eigen ja, Huurders krijgen een tegenaan. heleboel. Huurders krijgen die huurregulering die er is... waardoor huuren niet kunnen veranderen. Dan heb je een hele gekke situatie. Daar zit een geld in, ook van de overheid. Dat die ook eens kunt zeggen. Maar wij zeggen dat wij vinden eigen bezit, vinden wij van belang... En dat willen wij dus okay, gewoon stimuleren. Maar let wel op met uw overkreditering Daar hadden nee, we eerder over. wilde ook graag nog iets zeggen. Ja, nog, nog, nog één punt over wat de heel boelhouder net zegt over.. Uh... Uh, over de welvaartswinst uh, ja. en, en lagere belastingen. Kijk, hoe het politiek vaak wordt aangevlogen, die hypotheekrenteaftrek, is juist als bezuinigingsmaatregel. Nou, dan dat heb je helemaal, dan niet nee, En dan heb je helemaal geen garantie dat het ja. ook maar überhaupt, welvaartswinst oplevert. Hè? Want die die, die houden er rekening mee dat het geld ook weer terugkomt bij die ja. mensen. En niet dat het gebruikt wordt om gaten te vullen in de zorg ja. of, of waar dan ook. Dus dat zal sowieso moeten gebeuren, ja. dat ja. geld. Ja. Mevrouw heb je, eens, wordt er ook niet stiekem uh, op ministeries in donkere hoekjes nagedacht over hoe het misschien zou kunnen? Ik kom nooit in de donkere hoekjes. Ik heb er altijd lief er een land van aan en gewoon <lacht> helderheid. En vandaar dat ik hier het ook gewoon helder zeg. Ja. Dat moet je gewoon dus houden zoals het is. En, en stop eens met de onrust. Het zit, zolang dit kabinet er zit, zal dat zo blijven. Wij staan voor onze afspraak. Maar voor het onze dus het wel, ondertussen pak het kabinet wel keihard de huurders aan. Want die betalen dus straks uh, 30% mee aan hun eigen huurtoeslag. 700 miljoen euro wordt er opgehaald bij de woningcoöperaties. 50 is euro per huurder per, uh, per maand. En dat zijn de armste mensen in Nederland. Dus wat, wat woningmarktbeleid betreft, uh, ja. betreft heeft het kabinet heel veel okay. lef ja. voor de huurders. En 0,0 voor de maar kopers. Maar u weet nee, ook bij de woningcorporaties dat de huren vaak al lang een heleboel daar scheef wonen is. Meneer Jansen, ik neem aan dat u dat ook gewoon weet. 4 procent. Ja, is een behoorlijk scheef wonen ook. Denk ik, allemaal huren die net niet onder de woning, uh, onder de sociale woordenbouw vallen. Mevrouw zie je dus gewoon dat de huren heel krapachtig laag zijn gehouden. En die moeten en gewoon een huur... beetje omhoog, zegt u. Geef daar gewoon eens meer ruimte, ja. want dan kunnen mensen die ook eens die gewoon verhuren... daar ook eens gewoon een normaal bedrag voor krijgen. Nu Ik, heb je een heel gek schreef wonen. Ik wil even naar een luisteraar. Dat is meneer Zwaneken uit Hoogland. Meneer Zwaneken, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel het eens. Uw huis staat te koop? Mijn huis staat te koop, inderdaad. Hallo? Uh, Vanaf uh, ongeveer april 2008. En? Komen ze een beetje kijken? Ik heb in totaal sinds die periode zo'n tien kijkers gehad. In ruim twee jaar tijd? In tot nu toe, dus al drie jaar bijna, hè? Tegen de, de, bijna drie jaar, u heeft gelijk. Tegen de vorige de, mensen die belden heb ik steeds gezegd, ja, zakken met je prijs. Ja, hebben we al gedaan. Een ton ben ik gezakt. En wat kost hij nu? Nu zit hij op, op, op 479. En wat voor huis is het? Want dat is best veel geld. Best veel geld. Het is een, uh, een boerderijtype, uh, oppervlaktegrond, uh, ongeveer een 485 vierkante meter, garage, vloerverwarming in de woonkamer, uh, drie slaapkamers op de eerste etage met badkamer. Uh, op de zolder twee kleinere kamers. Mm, klinkt goed. Klinkt prima. Toch, minister ook enig ja. uit. Ja, nee, dat, dat, dat klinkt hartstikke goed. Maar ik, ik ben nog wel benieuwd wanneer die uh, kijkers zijn geweest dan. Dat is de laatste is denk ik een maand of vier geleden geweest. Dus voor de verlaging van de overdragsbelasting? Voor ja. de verlaging van de overdragsbelasting, ja. Minister heeft u tips? Wat zegt u? Nee, ik vraag aan minister Stegenman, de econoom van de Ruimbank hier of die tips heeft voor u. Oh, dat zou heel prettig zijn. <laughs> nee, nee, ja, God, ik ben geen makelaar, dus uh, ik, ik neem aan dat de makelaar er alles aan gedaan heeft. en Soms willen de wisselen nou, van makelaar ook nog wel eens helpen. Ik denk het ook. We hebben van alles gedaan. Geflyerd, geadverteerd, kijkdagen, internet, Facebook, bedrijven gecontact... Ge die naar Hamersfoort verhuizen enzovoort. Ja, en nu? En op dit moment uh, staat het gewoon stil. Ik heb een huis overigens, want ik ben verhuisd naar een appartement. Dat heb ik gekocht in mei 2007. En dat appartement is opgeleverd uh, wat ik toen gekocht heb in juni 2009 en daar ben ik uh, toen ook in november 2009 naar verhuisd en ik heb mijn huis op dit moment te huur staan, te huur. Oké, okay, dus u kunnen er tijdelijk dan, uh, hoopt u het op die manier een beetje betaalbaar te houden? Dat is heel het punt, ja. ja. Ja, We hebben twee hypotheken, hè. Wat was het adres ook alweer? Het is Maiskamp 13 in Hoogland. Nou, allemaal gaan kijken. Een prachthuis. Dank u wel, meneer Zwijnenke, okay. vanuit Hoogland. Wie weet helpt het. Heel fijn. Um, nog even kort. De, de, de, we hebben het gehad over de overheidsbelasting. Daarvan hebben we gezegd dat het een goede maatregel... maar dat geld zou je misschien beter kunnen gebruiken. De hypotheekrenteaftrek zijn we het hier niet over eens... dus dat gaan we niet opnieuw doen. Is er nog een maatregel te bedenken voor die lage middeninkomens... waar we het eerder over hadden, meneer Boelhout? Ja, wat zou dat, daar moeten gebeuren? Dat is echt een heel groot probleem. En dat heeft de politiek ook weer zelf georganiseerd. Die hebben gezegd van oké... Okay, als u een inkomen hebt van meer dan 33.000 euro... rekenen ongeveer 1.900 euro netto... dan heb je in principe ja, 10% nog wel... maar de grootste groep heeft geen toegang meer tot de sociale huursector. Nou ja, die mensen kunnen dus ook niet terecht... Op de in de koopsector, want die prijzen zijn niet te betalen voor die groepen. En ook de particuliere huursector biedt daar onvoldoende stoelaars. Ja, Even naar de politie wat Dus, er dus, dus dat, dat gaat om 30.000 huishoudens per jaar. Hè? Meneer ja, ik denk dat er een paar dingen moeten gebeuren. Allereerst moeten die mensen nog steeds terecht kunnen bij de woningcoöperaties. Maar uh, ik denk dat ook uh, tussenvormen van huur en koop interessant zijn voor die groep. Uh, daar zou meer aan kunnen gebeuren. Ik ben net op bezoek geweest in Duitsland met de Commissie Binnenlandse Zaken. Daar heb je het fenomeen <lacht> van de coöperatie. Dat is iets anders dan de corporatie. Coöperatie betekent dat je zeg maar uh, wat geld steekt meestal zo'n 15.000 à 20.000 euro... in een gemeenschappelijke vereniging. Ja. En die kan dan geld lenen bij de bank... voor het bouwen van een complex. Op die dan manier je... zou je het moeten doen. Zou nou, dat, het doen. Dat, ja. dat soort tussenvormen zijn in Duitsland heel populair. En ik vraag me af waarom of dat bij ons niet, uh, niet kan. Mevrouw Peers. Om die groep die nou net, zeg maar, die net buiten die grens van die 30.000. om daar wat extra's voor te doen. om die meer toegang te geven. toch te kijken. kun je die wel een stuk ruimte geven. dus in die woningbouw? Dat lijkt ons gewoon een goed idee. En kijk nou ook eens of de sociale woningbouw. of daar ook niet eens bij de coöperaties. een deel van de huizen gewoon verkocht zou kunnen worden. Want dan zouden ook weer meer mensen. gewoon juist denk ik in die groep ook een start kunnen maken. Oké, okay, nou. dit is ongetwijfeld niet opgelost vanmiddag. maar er is wel een hoop over tafel gegaan. En uh, misschien zaten er goede ideeën tussen en uh, wordt er wat van uitgevoerd. We gaan gauw door naar onze dichter, dat is vandaag Raymond de Jong. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Op zoek naar een, een nieuwe woning heb ik gehoord. Ja, klopt. Ja, al de hele tijd. Ja, Stap nou, laat maar horen hoe je dat hebt vertaald in een gedicht. Het gedicht heet Woningmarkt. Op slot, op slot, zei Duimelot. Eerst nog wat weten, zei Likker pot. Kan ik het betalen, Vroeg Lange Lot. Ik wacht nog wel eventjes met een bot. De funda verslaafde, de al vaak wezen kijkerstarter. De ik wil heel graag verhuizen, dus ik zoek nu nog harder. De afwachtende, onzekere en al twee jaar lange zoeker. De ik wil geen hoge lasten met een hypotheek die woekert. De als ik me in de schulden steek, houdt het aan zijn waarde. De raak ik het weer kwijt of verlies ik wat ik spaarde. De voldoen ik aan de eisen van de banken en de heren. De risico-inschatter, de al vaak geadviseerde. De kosten opteller en de 4% aftrekker. De ik heb geen haast, want ik huur nog steeds lekker. De straks stort het in en dan zit ik eraan vast de potentiële koper die op zijn centen past. Juist, daar ging het over de afgelopen anderhalf uur. Raymond de Jong, hartelijk dank. We zetten jouw gedicht op onze website, dit is de dag, punt nu. Ik ga de gasten bedanken. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer, Hans Tegenman van de Rauwebank... VVD Tweede Kamerlid Helman de Peres en SP-Kamerlid Pauli Zansen. Hartelijk dank dat u hier was en met ons mee wilde denken... over de toekomst van de woningmarkt. Dit is de dag zit erop, we gaan gauw door naar de VPRO. Villa VPRO met G. Jochems. Hallo Thijs, uh, hoe gaan we de honger in de wereld uitbannen? Hans Eenhoorn, oud Unilever topman en lid van de Taskforce on Hunger van de Verenigde Naties, gaat het ons vertellen. Maar eerst het nieuws met Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Franse Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar IMF-topvrouw Christine Lagarde. Zij zou een paar jaar geleden haar positie als minister hebben misbruikt ten gunste van de omstreden zakenman Bernard Tapie.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 ANRB ah nee, Verkeersinformatie. Er is vanmiddag veel vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. staat tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen, 6 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd in de langdurige werkzaamheden. Er is nu maar één rijstrook open. Het is het beste om om te rijden vanaf knooppunt Oude Rijn. Neem daar de parallelbaan en rijd dan om over de A12 en de A27, de route via Houten. Verder staat er nog file op de A15, Rotterdam richting Gorkum... tussen Hardingsweld Giesendam en knooppunt Gorkum, 4 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf bij u op deze zender. Wij geven nu het laatste economische nieuws uit Spanje. Weer een euroland dat knokt om zijn kredietwaardigheid te behouden. En na vier uur ons panel klinkende munt. Onder meer over China. China is de grootste schuldeiser van de Verenigde Staten. En de Chinezen zijn buitengewoon kritisch over het compromis over de Amerikaanse staatsschuld. Wat gaat China doen? En we praten over het opnieuw uitvinden van het wiel in bankenland. Het opnieuw oprichten van een soort boerenleenbank. Geef uw mening over alles wat u hoort bij ons via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Vila VPRO. Het was een spannende dag in Spanje. Want vandaag moest een deel van de staatsschuld opnieuw gefinancierd worden. En de vrees was dat beleggers daar niet zoveel trek in hadden niet zoveel trek hadden in het inschrijven op een staatsleding. Mm -hmm. Want het land dreigt namelijk af te glijden naar het niveau van Griekenland. Goedemiddag Marijn de Waal, correspondent NSC Handelsblad, te Madrid. Goedemiddag. Hier krijgen we de indruk dat Spanje in de greep is van een lichte paniek. Uh, want uh, de beleggers en handelaren die waren zeer benieuwd... of er goed ingetekend zou worden op die staatsleding. Dat is gelukt, meldde deze zender uh, een tijdje geleden. Hoe is dat gegaan eigenlijk? Nou, er is uh, voldoende... Um... Vraag uh, geweest. Uh, de, de veiling is twee keer overschreven. Dat betekent dus dat het twee keer zoveel aanbod was als, uh, als of twee keer zoveel vraag als aanbod was. Ze buitelden over elkaar heen. Nou, dat is ook weer niet zo. Kijk, in goede tijden worden dit soort veilingen misschien al vier keer overschreven. Uh, maar het geeft in ieder geval aan dat beleggers nog niet uh, veilingen laten droogvallen. En dat is ook wel te verklaren. Omdat je kan tegenwoordig hele uh, hoge rentes vangen. En dat is ook wel aantrekkelijk. Dus nee. als je een beetje risico. Durft te lopen, dan kan je ook heel veel geld aan verdienen. Maar hoe lang kan zo'n land die hoge rentes betalen? Nou ja, kijk, Spanje heeft het voordeel dat het een uh, relatief lage staatsschuld heeft vergeleken met bijvoorbeeld Italië of mm -hmm. uh, België. Maar het is wel zo dat dit niet een rente is die het uh, maandenlang kan uh, blijven betalen. Maar het is absoluut niet zo dat het uh, nu binnen een paar dagen of binnen een paar weken in een kritiek uh, neerwaartse spiraal uh, terecht kan komen. Maar het is mm -hmm. wel. Zaak dat uh, snel rust komt. Want dit verstikt ook de economie van Spanje zelf. Ook voor bedrijven en voor banken wordt het duurder. En daardoor ook wordt het voor de economie veel moeilijker om, uh, om, om, her om te herstellen. Wat vreemd dat die analisten zo, uh, uh, uh, zo verkeerd zaten. Want ik hoorde ze vanmorgen zeggen: Ja, we moeten nog maar zien of die beleggers dat gaan doen. En met de ondertoon van waarschijnlijk niet. En dan wordt er twee keer overtekend. Ja. Dit is, ik heb het uh, hetzelfde meegemaakt in Portugal. Ook daar was het, uh, de paniek op een gegeven moment heel hoog. En toch werd daar nog steeds uh, en vielen die veilingen niet droog. Kijk, het probleem is wel dat de, dat, dat de paniek die nu heerst, alsof, zowel over Italië als over Spanje. ...dat die wel uitdrukken dat het vertrouwen in deze landen steeds verder afneemt. En de problemen van deze landen worden ook steeds groter door dat uh, wantrouwen. En daardoor is het natuurlijk een soort sneeuwbal. Als die helemaal gaat rollen, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Met andere woorden, ze zijn er nog lang niet. Wat moet dit kabinet doen, het kabinet Zapatero, om het land van de rand van de afgrond te halen eigenlijk? Nou, het, het heeft veel gedaan. Het heeft fors bezuinigd. Het heeft behoorlijk uh, wat hervormingen doorgevoerd. Zowel de arbeidsmarkt, als in de pensioenen, als in de financiële sector. Maar... Het heeft daarbij ook steeds wel een oog op de binnenlandse kiezer gehouden. En dat schipperen, dat is Zapatero toch heel slecht afgegaan. Hij heeft toch daardoor een soort halfbakken oplossingen soms uh, gepresenteerd als vergaande hervormingen. En markten, die hebben daar dus geen vertrouwen in. Aan de nee. andere kant heeft hij de kiezer er ook niet mee weten te behouden, want zijn populariteit is op een dieptepunt beland. Aan de andere kant kun je zeggen, hij leidt een minderheidskabinet, hij heeft verkiezingen uitgeschreven. Het is net als een hele onbekende tennisser die tegen uh, een Nadal staat. Uh, wat kan het schelen? Ik bedoel, je kunt lekker een paar sets uh, timmeren, verliezen doe je toch. En hij kan dus zeggen, ik ga een heel goed pakket maken. En als je me wegstuurt, dan heb je me weggestuurd. Wat, wat heb je dan nog? Hij staat lekker met zijn rug tegen de muur, dat vecht het lekkerst. Ja, maar hij heeft ook een partij waar hij lid van is en die hoopt toch het verlies bij de komende verkiezingen die zijn eind november enigszins beperkt te houden. Dat ze niet helemaal weggevaagd worden. Ja. Dus in die zin heeft hij ook gewoon uh, zijn eigen partij uh, nog enigszins te beschermen. Het probleem is vooral dat, dat hij regeert, zoals je zegt, op een, een parlementaire minderheid. En dat maakt het voor hem heel lastig om vergaande hervormingen nu do nog door het parlement te loodsen. Hmm. Wat hij eigenlijk het beste zou kunnen doen is gewoon zorgen dat hij zijn begrotingsdoelstellingen haalt. Dat daar in ieder geval niet uh, onrust over bestaat. En heel erg goed lobbyen in Brussel en in Frankfurt, Dus bij de Europese Commissie en andere Europese landen. En ook bij de Europese Centrale Bank. Dat er toch... Ook een, een verdergaande oplossing komt voor de, deze paniek in de muntunie. Want als, dit is allemaal begonnen in Griekenland en het verspreidt zich nu van het ene naar het andere land. Ja. Ja, het zou Spanje enorm helpen als er heel snel de, uh, alle voorstellen die 21 juli daar in Brussel uh, uh, uh, gedaan zijn, genomen zijn, dat die ook geratificeerd worden. Dat er echt eens wat gebeurt. Ja, maar die. Zoals het dan heet, dat zal waarschijnlijk pas eind dit jaar op z'n allervroegst helemaal rond zijn. Dus eigenlijk moet er een noodoplossing komen. En daar lijkt ook de Barroso, dus de voorzitter van de Europese Commissie vandaag, voor gepleit te hebben dat dat... Noodfonds, uh, wat dus op veel grotere schaal moet gaan opereren. als al eigenlijk eerder verstevigd wordt. Mm -hmm. En als dat niet kan, dan moet de ECB uh, weer gaan interveneren. Dat heeft het in, tot in het voorjaar gedaan. Toen heeft het eigenlijk op de obligatiemarkten uh, van zwakke landen. heeft het obligatiepakketten uh, opgedweld. En dat, ja, dat, dat, dat, dat drukt de rentes dan wat en dat geeft die landen dan wat respijt, of eigenlijk ook Europa respijt, om met betere oplossingen te komen. Het probleem is dat dat binnen Europa heel gevoelig ligt, omdat daardoor de ECB steeds meer obligaties op zijn balansen krijgt, waar ze, waar ze misschien over een paar jaar helemaal niks meer vervangen. Ja, ja, ja. Oké, okay, Marijn de Waal, correspondent NHL Handelsblad te Madrid. Dankjewel. We hadden het over de economische situatie in Spanje en dat het land in greep is van een lichte paniek. Where do we go from here? Where do we go? And is it real or just? We know, where are we going now, mm, where do we go, cause if it's the same as yesterday, you know, I'm out, just so Yesterday was hard on all of us van Fink. En deze Fink die was ooit producer van een hele jonge Amy Winehouse. Ethiopië, Djibouti, Kenia, Somalië. De hoorn van Afrika wordt getroffen door hongersnood. En die breidt zich uit. Meer dan 23 miljoen mensen daar die acute hulp nodig hebben. En dan hebben we het nog helemaal niet over de 1 miljard mensen op de wereld die chronisch honger lijden. De Verenigde Naties willen dat de honger in de wereld in 2015 gehalveerd is. Ze hebben daar een speerpunt van gemaakt. Hans Eenhoorn is lid van de VN Taskforce on Hunger. Die moet dit waar gaan maken. Goedemiddag, meneer Eenhoorn. Goedemiddag. U bent oud-topman van Unilever. En nadat u met pensioen was, bent u ook nog uh, hoogleraar geweest. U bent inmiddels in een professor hoogleraar... aan de uh, Universiteit van Wageningen, Voedselzekerheid en Ondernemerschap... Um, die afspraak van de Verenigde Naties. Hè? We hebben eigenlijk met de hele wereld met elkaar afgesproken... en vastgelegd dat de honger in 2015 gehalveerd moet zijn. Dan hebben we nog 3,5 jaar te gaan. We zitten nu met deze acute ellende. Waar, waar, halen we dit? Zijn we er bijna? Nee, we zijn er helemaal niet. <coughs> het, is, het is eigenlijk erger geworden dan hoe het was... toen in 2000 die afspraken gemaakt zijn. We uh, praten dus inderdaad... in. Rond, rond 2000 praat je over een 800 miljoen mensen. Met eh, chronische honger en acute honger. Dat is begin heel even aardig om het uit te leggen. Mensen die acute honger hebben, dat, dat zien we dus in Somalië. Als die mm -hmm. vandaag geen eten krijgen, gaan ze morgen dood. En chronische honger, die een veel grotere groep mensen treft. Eh, dat, zijn, dat zijn mensen die over langere perioden volstrekt onvoldoende voedsel krijgen... om een normaal mensenwaardig leven te leven. Maar... En dat zijn er een miljard? Dat zijn er inmiddels een miljard. En door de voedselcrisis, of de voedselprijscrisis... moet ik eigenlijk zeggen, van 2008 en de herhaling daarvan in 2011... is dat van, van 800 miljoen ongeveer naar 1 miljard toegenomen. En wat je in Somalië dus, dus ziet, of in, in Noord-Kenia ziet... Is een, is een top van een ijsberg Die komt omhoog. Daar kijkt de hele wereld naar. En die zeggen, oh, we hebben echt een probleem terwijl je een deel van dat probleem al veel langer, al tientallen jaren geleden, aan had zien komen. Mm. Nou, Somalië is natuurlijk een heel, een heel bijzonder geval. Van een, een, een, Even een, een, over die getallen nog, sorry, meneer ja. Inhoorn. Uh, uh, het, het, het probleem is erger, het stijgt. Uh, is het nou zo dat het een kwestie van getallen is? De wereldbevolking neemt toe. Dus ook het aandeel daarin van mensen die honger lijden? Ja. Of is het probleem groter geworden? Nee, het, is, <coughs> het, um, het aantal mensen wat... Het, uh, in absolute aantallen is godzijdank het aantal mensen... wat met honger moest leven verminderd. En dat heeft veel te maken met de succesvolle groene revolutie in Azië... in de jaren 60 en 70, waarbij door technische ingrepen... en door goed handelen van de lokale overheden in India... en ook in China eigenlijk, en met veel hulp vooral van de Verenigde Staten zijn nieuwe landbouwsystemen opgezet zijn... waardoor dus de landbouwproductiviteit... dus de, de hoeveelheid kilo's die je van een, van, van een lab grond af kan halen... Mm -hmm. uh, soms verdrievoudigd zijn. Uh, dat begon in Mexico overigens. Mm. Uh, dat is, uh, de de meneer die dat uitgevonden heeft, de meneer Borlach. die heeft daar de Nobelprijs voor de vrede voor gekregen. Um, en daar is dus een enorme toename... van de hoeveelheid voedsel per hoofd van de bevolking gekomen. Ja. Dus, laat maar zeggen, zelf geproduceerd voedsel. hè? Zelf geproduceerd daar, ter lokaal ja. ter plekke. Ja, is natuurlijk, Je moet dus... Als het echt de nood aan de man is en de mensen morgen dood aan het eten krijgen... dan kan het niet schelen waar het eten vandaan komt. Maar chronische honger kan je alleen bestrijden door het voedsel ter plekke te produceren. En dat gebeurt in volstrekt onvoldoende mate. En um, die belofte, de vraag was dus, uh, halen we die mm -hmm. Nou, Die halen we dus niet, dat is duidelijk. Alleen uh, in een aantal landen zullen we het wel halen... Ik ben veel in Ghana geweest. Ik heb daar een aantal projecten mogen doen. Ook in samenwerking met de Verenigde Staten en de Nederlandse overheid. Voedingsprogramma's voor ondervoerde kindertjes op school. En Nederland heeft daar een fantastische bijdrage geleverd. 1 miljoen kindertjes op een, op een bevolking van 30 miljoen. Dat is heel veel, die dus nu iedere dag op school een, een fatsoenlijke maaltijd krijgen. En in principe allemaal geproduceerd in Ghana. En dat is, dat is een, een mooie stap voorwaarts. Maar nou, Ghana is bijvoorbeeld een land dat de millenniumdoelstelling wel gaat halen. En er zijn ook een aantal andere landen die dat halen op, uh, op het gebied van, van voedsel. Nou, voordat we naar de uh, uh, structurele oorzaken en dus ook oplossingen gaan... even door de actuele situatie. Het laatste nieuws over de horen van Afrika is... dat uh, de VN verwacht dat de honger zich in vier tot zes weken... over het gehele Somalische zuiden zal hebben verspreid. En de honger zal waarschijnlijk tot december aanhouden. Wat is nou de oorzaak van die verspreiding en hoe we... Ze dat tot december. Het, tot december, ja, en dat het al ophaalt. Oh ja, dat is, is, is heel simpel. De, de oogsten zijn mislukt door grote droogte. Eh, en dan, dan is er gewoon niks meer. Dat is het traditionele patroon van chronische honger. Hmm. Eh, de oogst mislukt of eh, is niet goed genoeg... Om een, om een gezin zo'n boerenfamilie in het leven te houden. En dan praat je dus eh, over, over, over, nog een keer weer over die miljard mensen. Hm. En meer dan de helft van die mensen... Eh, hebben grond om iets op te verbouwen. Dat is, dat is namelijk nou ook, ook iets wat men vergeet. En die mensen zijn niet in staat om boven hun bestaansminimum heen te, heen te komen. Mm -hmm. En die mensen zou je moeten helpen. Dus de eerste stap die je zou moeten doen om, om honger te bestrijden... is die kleine keuterboeren, smallholders heet dat met een groot woord... om die meer de gelegenheid te geven... om in ieder geval hun voor hun eigen gezin, hun eigen familie... voldoende voedsel te verbouwen om een heel jaar in het leven te blijven. En dan misschien nog iets erbovenuit om nog wat extra te verdienen... om de mensen in de stad ook van wat eten mm. te voorzien. En dan kunnen ze ook misschien een keertje een fiets kopen of een radio. En dat is een fundamentele aanpak. En dat is de fundamentele de, aanpak om de chronische is, honger... op korte termijn aan te pakken. Want dat is een aanpak die, zoals u net zei, gewerkt heeft... toen de tijd in Azië, wat u dan de Groene Revolutie noemde... en bijvoorbeeld ja. ook in Ghana... Uh, in Ghana gaat het heel erg de goede kant op. Dat op, op deze manier, op wat u nu schetst. Dat ja, er gewoon ter ja, plekke ja. kleine boeren geholpen ja, worden. Ja, dat is de belangrijkste bijdrage ervan. Er is niks mis met grotere landbouw, dat vind je dus ook. Maar als je kijkt naar de aantallen mensen die chronisch hongerig zijn... en inderdaad te ziek en te zwak en te misselijk zijn om normale arbeid te doen... die zijn niet productief, uh, die, die, die, die, die hun kinderen gaan dood... omdat mm -hmm. ze dus onvoldoende gevoed zijn en geen weerstand hebben... Gaan er tussen de 25.000 en de 35.000 mensen per dag sterven aan de gevolgen van ondervoeding. En de helft daarvan zijn kindertjes onder de vijf jaar. Hm. Uh, 35.000 per jaar, dat is gewoon 12 miljoen per jaar. 30.000 per dag, 12 miljoen per jaar. Ja. En de helft is kindertje. En dat is voor een groot deel is dat onnodig. Uh, die mensen die... die op dat platteland wonen, die hebben een kant. Want die hebben een stukje land. Die hebben, maar die hebben geen geld om kunstmest te kopen. Die hebben geen geld om goed zaad te kopen. Er is geen water. Maar maar eens wat die hebben vaak geen water. Eh, hoewel, zolang ze er wonen, is er altijd ergens water geweest. En je zou dus inderdaad kunnen helpen met putten slaan. Met, eh, met slimme manieren om water te, te bewaren. Je, er zijn dus allerlei eh, aardige manieren om het beetje water wat er valt... Hm. niet meteen weg te laten stromen de rivier in of de zee in. Maar om het op te vangen om dat later te gebruiken. Hm. En um, op, met, met die drie dingen, met, met de, een verbetering van de grond... verbetering van het zaadhoed en verbetering van de watervoorziening... Uh, kunnen die mensen binnen een jaar de dubbele, soms de driedubbele opbrengst... van hun landje halen. En als ze dan ook nog een fatsoenlijke markt hebben... Mm -hmm. om die spullen aan de markt te brengen, dan kunnen ze dat, mm -hmm. dat extra... kunnen ze dan ook die investeringen betalen die ze moeten doen... Om, om die landbouwproductiviteit ja. te verhogen. Maar hoe krijg je worden. dat organisatorisch voor elkaar? Want dit klinkt... U, het is zo logisch, hè? Het is zo ja. logisch. Ja. En u schetst een hele ideale ja. situatie. Maar hoe kom je daar? Nou ja, en waarom uh, zijn we er nog niet? Nou, uh, uh, even, even twee dingen. het Negatieve en dan toch, daarna toch een paar positieve dingen. Wat negatief natuurlijk is, is dat... Uh, we hebben in 1948 bij de universele verklaring... van de rechten van de mens... ondertekend door alle landen van de Verenigde Naties, belooft beloofd dat iedereen... Ieder mens op deze wereld recht heeft op gezonde voeding... voor een menswaardig leven. Ja. Nou Daar is dus de vloer mee aangeveegd met die belofte. Want we zitten nu dus op 1 miljard. En tussendoor zijn allerlei grote congressen geweest... hoe we het wel moesten doen. Zeer ingewikkelde protocollen met, met, met, met, met ronkende woorden. De G20 en de G8, de grote economische mm -hmm. machtscentra... hebben miljarden toegezegd in eh, 20 miljard, nou er is nog niet 1 miljard van beschikbaar gekomen om dat te doen. Hm. Omdat iedereen nu wel ongeveer weet wat er moet gebeuren. Maar dan moet er wel geld naartoe en dat moet goed besteed worden. Hm. Maar hoe nou, krijg je ze bijvoorbeeld zover? Hoe krijg je dat geld los? Alleen nou, maar als er een ramp is, dan gaat iedereen ineens betalen ja, Maar dan, en dan is het dat is, voorbij. Wat, dat en... is peanuts. Wat, dat wat, er, wat, er, maar... wat er nu dus, dus, dus, dus beschikbaar komt, uh, Nederland moet dan, uh, wat is het nu geloof ik? 50 miljoen was hij dergelijk. Nou, je, je hebt miljarden nodig om dit te doen. Uh, uitgerekend, maar dat is wat een. Er is heel duidelijk jaren. wat er moet gebeuren en ook wat er nodig is, ja. maar het komt niet. Nee, en dat, is, dat vind ik dat de, de, de politiek schiet hierin in zwaar tekort. En die wordt ook, ook de bevolkingen ook niet gedwongen om die kant op te gaan... omdat eerst die financiële crisis opgelost moet worden. Hm. En ik, ik, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat een, een groot aantal mensen in Nederland... Eh, om wat voor reden ook zeggen van... ja, luister eens, ik heb het zelf helemaal niet zo breed. Eh, waarom moeten we nou eerst die arme Afrikanen helpen? Dus er is ook geen politiek mandaat om grote stappen vooruit te maken. En dat geldt natuurlijk ook voor de Verenigde Staten... en dat geldt ook voor Duitsland en ook voor is Frankrijk. Dat, is dat nou ten principale waarom die structurele aanpak niet van de grond komt? Ik, ik denk dat dat een hele belangrijke factor is. Er is dus een, een, een, een mindset... Die, die niet in de richting gaat van dit soort langere termijn eh, oplossingen... te durven beginnen en al die miljarden te geven. van mm. die 20 miljard die beloofd zijn in 2009 bij de G8-top in, in Aguila... G20-top was het zelfs, want Balkanen was erbij... Eh, daar is nog geen, geen miljard van beschikbaar gemaakt drie jaar na dato... Mm. Um, want er was weer een ander probleem en daar moest het geld naartoe... en de banken moesten gered worden er. En, ja. en er was crisis. Nou, dan stellen we dat wel uit. En dat is naar mijn mening heel erg gevaarlijk korte termijn draverij. Want gevaarlijk? Omdat uh, het is niet alleen een moreel vraagstuk is. 1 miljard mensen die veel, veel te veel te eten hebben en nog steeds veel te veel te geld hebben... Hm. en daar obesitas van krijgen en, en, en hart- en vaatziekten en, en, en, en andere ellende. Ziekte. Terwijl er tegelijkertijd 1 miljard mensen is die dus niets te eten hebben. Ja. Dat is per definitie niet alleen een moreel vraagstuk... een moreel verwerpelijke situatie, maar het is ook een veiligheidsvraagstuk. Een Er komt waarin... een keer mot van, zou je zeggen. Nou, er is al mot van. <laughs> er is namelijk een heel duidelijke eh, relatie tussen... Honger en armoede, dat zijn de dus twee kanten van dezelfde, van dezelfde medaille. Um, en, uh, en conflict en vluchtelingenstromen, die, die relatie is er gewoon. Um, ik durf te zeggen dat een deel van de, de opstanden in het Midden-Oosten van, van begin dit jaar... Dat daar, dat daar honger en de hoge voedselprijzen... een hele belangrijke rol bij gespeeld hebben. Dus het is niet alleen een moreel vraagstuk. Dat is natuurlijk wel. Wij als een, als een humanitaire natie... En, en zelfs nog een christelijke natie noemen ons zo. Eh, kunnen dat eigenlijk niet met droge ogen aanzien. En toch doen we het eigenlijk in, in grote mate. Het is een veiligheidsvraagstuk vluchtelingenstromen, verspreiding van besmettelijke ziekten, conflicten. Ga eens na wat het kost om al die conflicten een beetje onder controle te houden. Internationale vredesmachten van vele miljarden per jaar. Ja. Uh, plus die vluchtelingenstromen opvangen, uh, vele miljarden per jaar. Maar de oorzaak wordt niet in de grond aangepakt... als die mensen een fatsoenlijk bestaan op kunnen bouwen uh, op het platteland. Want de meeste van die arme mensen... Wonen nog steeds op het platteland. Mm. 70% van de bevolking van, van, van Afrika woont op het platteland. 76% uh, van de bevolking van India woont nog steeds op het platteland. Ondanks een zeer snelle toename ja. van de stedelijke agglomeraties. iedereen, iedereen u, u, uw verhaal, het is zo logisch. Hè? En ja. het ligt ook eigenlijk zo voor de hand wat er zou moeten gebeuren. Maar dan denk je, ja, dat kan alleen maar gebeuren in een wereld waarin er geen mensen wonen. Want met ja. mensen gaat dit helemaal nooit lukken. Ja, maar, maar ja, dat, genoeg. Ja, nou, er is dus inderdaad ook gebrek het aan, het politiek, aan politiek leiderschap. Hm. He, er is geen enkele politieke leider die, die het spit af te bijten. Omdat ze allemaal zo bezig zijn met een volgende verkiezing... of de problematiek in hun ja. eigen land, dat dat dan niet gedurfd wordt. Maar laten Politie we nou een ideale situatie schetsen... waarbij dat besef langzaam wel groeit. Dat het, het, groeit het groeit, mensen het besef om... groeit. Nou, dat is al heel ja. wat dan. Ja. En dat het uiteindelijk culmineert in het feit... dat er een paar grote, belangrijke wereldleiders opstaan... en ja. die zeggen, nou gaan we het GVD ja. gewoon doen. Ja. Dan loop je tegen andere dingen op. Is het nou zo dat... De leiding van de landen waar we het over hebben, hè, de horen van ja. Afrika en tal van andere gebieden in de wereld, dat die wel geïnteresseerd zijn om dit plan structureel aan te pakken. Oh ja. Want stuit dat niet op hun eigen machtspositie? Want die tas je da dan aan. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is deels waar. Ze eh, zullen allemaal zeggen: ja, dat moeten we vooral doen. Hoe meer geld in de toekomst, hoe beter, want des te meer kan ik in mijn zak steken. Maar. Dat, dat geldt niet voor alle landen. Als we praten over, over landen als Somalië... daar heb ik geen oplossing voor. Centraal-Afrikaanse Republiek, geen oplossing voor. Tjaat, geen oplossing voor. Maar dat zijn, laten we zeggen, tien van de vijftig Afrikaanse staten. In de andere 40 is er wat mogelijk. dat daar geen oplossing voor is? Ook al is die situatie waar geworden, die ik net schets... dat de westerse ja. rijke wereld het besef ja. heeft... dat er wat moet gebeuren en er ook naar handelt... Ja, maar, en die 20 miljard op ja, tafel gooit. Ja, dan, dan, dan moet je dus... Uh, dan zou je ook militair moeten gaan ingrijpen. dan moet je dan, gewoon regimes ja, verjagen. regimes uitjagen en daar een nieuw regime neerzetten. We weten dat dat is, dat. dat is het allerlaatste wat we moeten Dat moeten we nooit doen, want dat gaat nee. altijd fout. Ja? Ja. Dus uh, daar, daar zijn, zijn problemen die zijn, die zijn gewoon onoplosbaar. En ja, daar is de ellende zo groot. En op een gegeven moment barst die bom wel en er gebeurt wel iets. Moet maar je dat, ook geen dat... noodhulp geven dan? Um, daar is nou een hele ja, discussie ken, over. en NRC ja. die opent met vandaag ja. uh, met 14 redenen om niet te geven. Maar uh, één ik reden ben, wel, hè? Ik, ben, ik, ben, van huis uit, ik wel. ben van huis uit christelijk genoeg om te zeggen van een, een, een, een mens in nood moet je altijd helpen. Hm. Ja? Maar het is, het is dan inderdaad noodhulp. En uh, over, over een jaar is de situatie weer niet, niet veranderd. Mm -hmm. Dus... Ik praat over, over structurele oplossingen. Noodhulp moet je altijd blijven geven. En zoveel als je kan om proberen de mensen in ieder geval op een min of meer fatsoenlijke wijze in het leven te houden als dat lukt. Dus daar, daar is Oké, okay, maar even discussie de landen over. waar maar de even, zijn, waar je niks dus, dus aan kan doen. Er zijn dus. Op, dus als, als het besef komt dat dit echt een prioriteit is. Omdat een wereld met 1 miljard. Schatrijk en 1 miljard doodarme mensen, een, per definitie een niet duurzame en instabiele wereld is. Dat besef begint langzaamaan het best door te breken. Ook, maar alleen gebeurt er te weinig. Maar er gebeurt wel iets. Eh, twee, eh, nou, drie voorbeelden noem ik. Ik heb er één genoemd dat we dus de Nels-Overheid zegt... Nou, we gaan dat programma in Ghana gaan we steunen om te ja. kijken of we daar de kindertjes op die scholen, die veel te weinig te eten krijgen, via hun eigen boeren een Fatsoenlijke maaltijd kunnen mm -hmm. geven. Nou, daar doet het Wereldvoedselprogramma aan mee, doet de Wereldbank aan mee. Uh, en de stichting die we daarvoor opgezet hebben, om dat proberen een goede banen te leiden. Die heet uh, Sign, heet die. Die uh, wordt nu overgenomen, zeg maar, door een dochter van de Bill en Melinda Gates Foundation. Mm -hmm. Dus dat zijn signalen in de goede richting en daar gaat het ook wel de goede kant op. En een land als Malawi, wat in 2003 een waanzinnige hongersnood meegemaakt heeft, dat is ook, ook iedereen in de gauwigheid mm -hmm. weer vergeten, ook met. met met honderdduizend doden, geloof ik. En daar heeft de overheid gezegd... in samenwerking uiteindelijk met de Wereldbank... en met, eh, met een aantal individuele landen... wel de Engelse regering, maar ook de Canadese regering... nu gaan wij dat programma... wat jullie met dat, die Hunger Task Force mm -hmm. voorgedragen hebben... die productiviteit verhogen... en zorgen dat, het, dat, dat die hogere productie... ook op een goede manier naar de markt komt... zodat die boer er wat dan overhoudt... om na zijn eerste subsidies... Wat geld over te houden om in het vervolg zelf wat kunstmest te kunnen kopen. En zelf wat. Eh, er gebeurt wat, dus uh, wel wat. Maar ik ik even is, afmaken. Da, ah, het dat, het, he, daar heeft u inderdaad nog maar heel erg korte tijd voor. Nee, maar het afmaken. Daar is, de, daar is de, de landbouwproductiviteit meer dan verdubbeld. En hm. binnen een jaar is Malawi van een netto-importeur van voedsel. een netto-exporteur van voedsel geworden. En is de hongersnood in Malawi voorbij. Ze halen het millenniumdoelstelling. En dat is een duurzame situatie. En dat is een dat is duurzame... vrij duurzame situatie. Het kan dus. Dat het is maar gezegd. Het kan. Ja. Het kan zeker. Ja. Goed. En u bent van de Hunger Taskforce van de Verenigde Naties, maar wil ook graag dat ons eigen land gidsland wordt. En u gaat daarover in gesprek met staatssecretaris Bleker en Knapen ontwikkelingssamenwerking en landbouw. Ik ja. wens u daar heel erg veel succes mee. Dank u wel. Fijn dat u hier wilt zijn. Dat betekent ook een, een, een aanzienlijk deel van het Nederlands ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Wat daarin aan gaan. gaan. En daar, is wel, daar zijn wel oren naar, maar het staat nu wel hoog op de prioriteitenlijst. Hans Eénhoom, hartelijk bedankt. De villa is zometeen na het nieuws bij u terug. Tot slot. RUN!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 In de autoriteiten? Nou, claro klerken, no. Zondagavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.